van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft in het Limburgse roosteren een verdachte neergeschoten. De man is aan zijn verwondingen overleden. De man was verdachte in een onderzoek van de politie in Amsterdam. Waarvan werd verdacht is niet bekendgemaakt. Volgens één Limburg zat de man samen met een ander in een auto... en waren de twee op de vlucht voor de politie. Drie linkse partijen protesteren samen tegen de verhoging van het lage btw-tarief, zoals het nieuwe kabinet wil. Daardoor worden de boodschappen duurder. GroenLinks, SP en PvdA beginnen een handtekeningenactie... die ook wordt gesteund door maatschappelijke organisaties als de FNV en de Patiëntenfederatie. In het nieuwe kabinet krijgen waarschijnlijk vijf departementen twee ministers... Haagse bronnen zeggen dat het gaat om de ministeries van Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. Economische zaken krijgt er een minister van Landbouw bij. Het nieuwe kabinet krijgt in totaal 16 ministers. De VVD levert er 6, CDA en D66 ieder 4 en de ChristenUnie 2. De politie zoekt nu ook in de omgeving van Zeewolde naar de vermiste Anne Faber. Zeewolde in Flevoland is de voormalige woonplaats van de man... die is opgepakt voor betrokkenheid bij haar verdwijning. Op het terrein van de kliniek in Den Dolder, waar de man verbleef... is vandaag ook gezocht en er is tot nu toe niets gevonden. De doodzieke jongen Amir mag voorlopig niet terug naar huis. Zijn ouders kunnen hem volgens het hof in Leeuwarden... niet de zorg geven die hij nodig heeft. Vorige maand bepaalde de kinderrechter in Assen... ook al dat Amir professionele verzorgd moet worden... De ouders van de Afghaanse jongen willen dat zelf doen, maar de rechter is het daar niet mee eens. Het weer, op sommige plaatsen nog wat regen of motregen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden en trekt er opnieuw regen over het land. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en wordt het maximaal 17 graden. Vanaf vrijdag is het nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn op dit moment weinig bijzonderheden op de weg. De files met 10 minuten of meer vertraging staan in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blijrekum en Afrit Bunschoten, een kwartier vertraging. A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Afrit evedingen 10 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude Dorp 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen henrik ambacht en Sliedrecht, 10 minuten. A20, ook van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam Centrum, een kwartier. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 20 minuten vertraging. En tussen, uh, verderop richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier. En op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn tussen Gouda en Wanningsveen een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Got the keys, baby. Het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 son vorhut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 6.9 ZFN Don't even mow